7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... D66-kamerlid Gerard Schouwend... die maakt zich zorgen over de komst van een speciale droneafdeling bij de politie en Eindhoven-Inro... na het verlies van de bekerfinale tegen AZ. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Tijdens een voetbaltoernooi in Huizen is gisteren een 15-jarige jongen uit Almere in zijn gezicht geschopt. De speler van SC Buitenboys raakte gewond aan zijn hoofd. De Buitenboys speelden tijdens het jeugdtoernooi in Huizen tegen voetbalvereniging Tricht. De jongen uit Almere viel tijdens een duel met een speler van Tricht op de grond. En toen hij wilde opstaan, kreeg hij een harde trap in zijn gezicht, zegt bestuurslid Muller van Buitenboys. De omstanders uh, waren gewoon van in shock. Zo hard op die jongen. En uh, er zijn wel foto's van hem gemaakt. Uh, door, ook voor de politie. En uh, uh, hij ziet er niet uit. De speler van Tricht, een jongen van 14 uit Meteren, zit vast op het politiebureau. En wordt vandaag voorgeleid aan de kinderrechter. In december overleed een grensrechter van Buitenboys. Nadat hij was mishandeld. Rechters hebben bezwaar tegen het plan van staatssecretaris Teven van Justitie om vaker enkelbanden te gebruiken. Dat staat volgens de Telegraaf in een advies aan Teven waar de Raad voor de Rechtspraak vandaag mee komt. Met de enkelbanden worden gevangenen die thuis zitten in de gaten gehouden. De rechters zijn bang dat Teven zich bemoeit met de strafmaat, terwijl dat de taak van de rechter is. Ze zijn ook bang voor maatschappelijke onrust, omdat straf met een enkelband in het algemeen als minder zwaar wordt gezien dan een celstraf. In Groot-Brittannië heeft een commissie van lagerhuisleden... de regering geadviseerd om luchthaven Heathrow uit te breiden. Volgens de commissie loopt Groot-Brittannië zonder de uitbreiding... het risico zijn vooraanstaande positie in het luchtvaartverkeer te verliezen. Heathrow is het grootste vliegveld van Europa... maar beschikt maar over twee banen. Tegen de uitbreidingsplannen van Heathrow bestaat veel verzet. Onder meer van de burgemeester van Londen, Boris Johnson. Die vreest dat de stad verwoest wordt door uitbreiding van de luchthaven. Hoe mad we must be. ...to profane, to desecrate, to wreck this city. Volgens de burgemeester zal de uitbreiding leiden tot schade aan het milieu... ...meer geluidsoverlast en de sloop van veel woningen. De omstreden groepering die Blauwdrukken heeft ontwikkeld... ...voor de onderdelen van een 3D-vuurwapen... ...heeft de bestanden op last van de Amerikaanse regering van zijn website gehaald. Met de Blauwdrukken kan via een 3D-printer een pistool worden gebouwd. Volgens de Amerikaanse regering is de distributie van de blauwdrukken mogelijk in strijd met richtlijnen voor wapenhandel. Gisteren meldde zakenblad Forbes dat de bestanden in twee dagen tijd 100.000 keer zijn gedownload. Volgens Forbes zijn de blauwdrukken mogelijk nog te downloaden van andere sites. Voor de kust van Australië wordt nog steeds gezocht naar twee passagiers van een cruiseschip die woensdagnacht overboord sloegen. De 30-jarige man en zijn 27-jarige partner maakten een luxe cruistocht langs eilanden in de Stille Oceaan. Bij aankomst in Sydney gistermorgen bleken ze niet meer aan boord te zijn. Op camerabeelden van het schip is te zien dat het paar 's nachts op zo'n 300 kilometer voor de kust overboord slaat. De politie zoekt samen met de kustwacht, maar waarschuwt dat het om een groot gebied gaat. We're happy that the area that we're searching in is the right area and there's a fairly large search area of about 520 nautical miles. Maar we krijgen excellent assistance van de Maritieme Safety Authority. De camera's aan boord van het schip worden gemonitord. Maar toch heeft niemand opgemerkt dat de man en de vrouw verdwenen. Dan nog het weer. Van het westen uit regen en motregen. Langs de westkust veel wind. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt 14 tot 17 graden. In het weekend wisselvallig met aan zee de meeste zon en landinwaarts buien. En het wordt een graad of 15. Dit is radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, het is vier minuten over zeven. AZ-supporters vieren feest na de overwinning van de bekerfinale... gisteravond tegen PSV. Ja, en ik kan u vertellen dat ze daar in Eindhoven heel anders over denken. Blijft u luisteren, hoort u zo meer over. Eerst naar de zoektocht die al zo lang duurt. De zoektocht naar twee vermiste broertjes uit Seist in het Limburgse Bunderbos heeft gisteren niets opgeleverd. Wel werd bekend dat de blauwe Hyundai van de vader van de jongens maandagnacht is gezien op de Rijnbrug in Renen. De politie heeft inmiddels bedrijven en particulieren die een camera op de weg hebben gericht opgeroepen om zich te melden en die beelden te geven. Bernard Jens van de politie, Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft deze oproep u iets opgeleverd? Jazeker, we hebben al diverse bestanden en uh, films binnengekregen. En die zijn we op dit moment heel druk aan het uh, uitlezen. En sommige beelden moeten ook nog wat bewerkt worden om ze scherp te krijgen. Dus wat dat betreft loopt dat gelukkig heel erg goed. Ja, nou dat is positief, goed om te horen. Uh, kunt u al iets zeggen over die beelden? Heeft u bijvoorbeeld al um, een kenteken herkend? Uh, nee, hebben we hebben nog geen kenteken herkend op het beeld. Maar we hebben wel uh, in ieder geval al beeldmateriaal waar we denken dat de auto uh, op staat. Maar ja, nogmaals, die moeten we eerst maar eens even goed opwaarderen. En ik hoop in de loop van de morgen daar toch iets meer duidelijkheid over te krijgen. Het is ook zo dat uh, heel veel bedrijven natuurlijk gisteren gesloten waren. mensen nog op vakantie zijn. Dus ook vandaag gaan we nog langs al die bedrijven. Om te kijken of er nog meer materiaal is. Oké, okay, maar de, de, u zegt dus nu in feite dat de auto inderdaad alweer herkend is. Um, in welke omgeving was dat op die Rijnbrug daar in Renen? Ja, dat is zeg maar vanaf de Rijnbrug-Renen en dan moet je denken richting Amerongen en Leersen. Ja, en, en dan gaat het er nu om. U zegt we moeten die beelden ja, wat, wat opwijzelen, wat opwerken. om te kunnen zien of die jongetjes daarin zaten, natuurlijk bij de vader in de auto. Ja, eigenlijk zegt u waar het om gaat, voor ons is het belangrijkste om te weten... of op dat moment de kinderen nog in de auto aanwezig waren. Want dat zegt natuurlijk wel heel veel over de tijdlijn waarmee we bezig zijn om in te vullen. Ja, en waar u verder moet zoeken dus? Uiteraard, ja. Mm. Um, die zoektocht in het Limburgse Bunderbos heeft gisteren niets opgeleverd. Ik zei het al. Kunt u meer vertellen over um, de tip die aanleiding was om daar te zoeken? Want daar is wat onduidelijkheid over. Uh, nou, het is een combinatie. Uh, we hebben aangegeven dat hij voor het laatst gezien is op kwart over tien s'avonds in Beek. En dat is in dat gebied daar. Inmiddels heb ik ook al uh, bevestigd dat hij bekend is in het gebied. En dat de kinderen daar een, een aantal keer zijn geweest. Nou, dat samen met informatie bij ons binnengekomen, dat, heeft, uh, dat is de aanleiding geweest waarom we zo'n grote zoekactie daar in dat gebied hebben uitgevoerd. Oké, okay, maar u gaat er nu eigenlijk een beetje van uit dat hij daarna nog toch nog verder is gereisd met deze jongens, met zijn zoons? Oh ja, nou, ik hoop uh, dat hij dan verder is gereisd. Maar in ieder geval weten we dat hij op tien over half twee... Uh, s'nachts Irene is gezien en nog de jongens toen in de auto hebben gezeten. Dat was nu uit het zoeken zijn. De zoektocht um, leeft heel erg bij de mensen. Hè? Dat merken wij ook. Gisteravond was er op initiatief van inwoners van de Utrechtse Heuvelrug... via Facebook een oproep om een zoektocht te doen bij Doeren. Uh, daar hebben ook mensen aan meegedaan. Wat vindt u van dat soort initiatieven? Ja, wij begrijpen echt heel erg goed dat de emotie daar enorm hoog is en dat mensen dit soort initiatieven ontplooien. Uh, ik vind wel, het moet uh, in combinatie van in ieder geval uh, in overleg met de politie. We hebben gisteren ook goed contact met de groep gehad. Er zijn ongeveer 55 mensen geweest. We hebben ook echt aangegeven, gaan nou niet verder zoeken als het donker is. Dat maakt het gevaarlijk. En uh, als er vandaag de initiatieven ontstaan, dan gaan we zeker uh, daar in overleg mee. Goed, nog even terug naar... Um... De vader, uh, op de Facebookpagina van de moeder van de jongen schreef ze... Uh, ik ben altijd zo bang geweest dat dit zou gebeuren. Wat weet u inmiddels over die vader? Had hij uh, psychische problemen? Nou, alles wat we over de vader weten en over de moeder... daar gaan we op dit moment nog even helemaal niets over vertellen. We zijn druk bezig uh, met onderzoek. En eigenlijk ligt onze prioriteit gewoon op het terugvinden van de kinderen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wij laten u met rust. Meneer Jens, gaat u verder zoeken. Dank u wel. Bernard Jens van de politie zijn dus druk bezig met de beelden die zijn binnengekomen. Meer daarover kunt u ook lezen op onze website trouwens, nos.nl. Er komt een aparte droneafdeling bij de politie. Dat heeft minister Opstelte van Justitie bevestigd in antwoord op Kamervragen. Afgelopen jaar heeft de politie 81 keer gebruik gemaakt van dit soort onbemande vliegtuigjes. Dat werd gedaan in het kader van opsporing en openbare orde. D66-kamerlid Gerard Schouw stelde die kamervragen. Meneer Schouw, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, u moest er dus eerst wel even naar vragen, begrijp ik. Ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Want we zijn de laatste maanden nou, flink in gesprek met de minister over de drones. En hij liet eh, niet het achterste van zijn tong zien. En nu, nou, vlak voor uh, uh, het weekend, maakte hij duidelijk... van: nou, ik zie die drones heel erg zitten. Ik kom met een speciale drone-politie. Nou, dat Sterker nog, daar wordt, al, uh, daar wordt al aan gewerkt. Er worden al mensen voor opgeleid, begrijp ik. Ja, uh, er zijn ook verschillende vluchten geweest... met nou, nog onbemande uh, vliegtuigjes. Welke weten we niet, waar weten we ook niet. Maar allemaal om te oefenen en ervaring op te doen... zodat die dronepolitie uh, snel van start kan gaan. Oké, okay. en hebben er al mensen examens afgelegd? Uh, dat weet ik niet. Nee. Maar we gaan eerst natuurlijk eens even de minister uh, goed aan de tand voelen... of dit allemaal wel op deze manier kan... Want hebben we de wet- en regelgeving in Nederland wel uh, goed geregeld? Nou ja, daarom vraag ik ook over die examens. Als er al mensen klaarstaan om te beginnen... dan uh, kan ik mij voorstellen dat uw zorgen extra groot zijn. Want dan, uh, u geeft het zelf wel aan... is er in feite al sprake van een, van een afdeling... terwijl de wetgeving nog niet op orde is? Ja, de, de wetgeving loopt hier duidelijk achter. Uh, kijk, en ik zie natuurlijk, als het gaat om opsporing, heel veel voordelen... Uh, aan die drones. Maar zijn dus je bent er niet per se nadelen. tegen. Mm. En die hebben vooral te maken met de uh, privacy. Onschuldige burgers worden... Uh, als je niet uitkijkt, 24 uur per dag... Uh, gefilmd. Hoe zit het met het opslag... en uh, het bewaren van al die... gegevens. Daar hebben we bijvoorbeeld... voor de camera's op straat keurige afspraken... over gemaakt. Daar is wetgeving voor. Alleen voor... Uh, ja, zeg maar... politietoezicht vanuit de lucht. Dat is een uh, uh, juridisch... onontgonnen... Domein. Mm -hmm. En dat moet wel goed geregeld worden. Wat schrijft de minister daarover in de brief? Nou, die minister zegt dat uh, de huidige wetgeving adequaat is. Maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Want hij verwijst naar een aantal wetsartikelen die nogal grofmazig zijn. Bijvoorbeeld in de hele wet uh, die we in Nederland hebben... komt het woord drones niet voor. Mm. En wat opmerkelijk is, is bijvoorbeeld als je kijkt naar een land van... Ik kan mij voorstellen dat uh, minister Opstelten dat wel prettig vindt... want dan heeft hij wat extra ruimte om die drones in te zetten. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt... He, minister schrijft ook in zijn brief dat er ongeveer 100 particuliere bedrijven... nu al in Nederland actief zijn met die drones. Dat betekent dat niet alleen de politie er gebruik van maakt... maar ook in toenemende uh, aantallen steeds meer particulieren... en bedrijfjes drones de lucht inschieten... Mm -hmm. Uh, u kunt zich voorstellen dat heel veel Nederlanders daar helemaal geen prijs op stellen. Dus ik vind ook dat dat soort dingen gewoon aan uh, wetten gebonden moeten zijn. Want het kan niet zo zijn dat Nederland een soort vrijstaat wordt voor, uh, voor iedereen. Om maar drones in uh, de lucht af te schieten. Gaat u actie ondernemen naar aanleiding van de antwoorden van de minister? Ja, ik ga uh, een hoorzitting organiseren in de Tweede Kamer. Zodat we al die partijen eens uitnodigen. Uh, niet alleen de politie, die natuurlijk de voordelen zou uitleggen. Maar ook privacydeskundigen, wetgevingsjuristen en een aantal van die particuliere bedrijven. Uh, want hier is ja, toch iets gaande uh, waarvan ik het belangrijk vind om dat wettelijk goed te regelen. Want anders ontstaat er uh, enorme chaos. Helder, D66 Kamerlid Gerard Schouw, dank u wel. Graag gedaan. Zo dadelijk, de droogte in Australië is zo erg dat tienduizenden dieren moeten worden afgemaakt. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Goed u rustig wakker. Het is 13 minuten over 7. Alle voorbereidingen die de gemeente Eindhoven had getroffen... bij winst van PSV in de bekerfinale tegen AZ... waren te vergeefs. Hing zelfs al een spandoek. Heeft u dat gezien? Met de tekst Eindhoven feliciteert KNVB bekerwinnaar PSV. Ja, dat werd niet lang na het laatste fluitsignaal weggehaald. Dat begrijpt u. Joris van der Kerkel voelde de teleurstelling in Eindhoven. Ja! <hansmonden> <Ilurymen>! <presidents academiciets> of tien voor het eind van de wedstrijd is er nog wel hoop. Maar ook wel heel veel gevloek. En als de wedstrijd voorbij is, is het stil. Nou, stil, ja. Dat is jammer. Ja, niet meer inderdaad. Dat. dat zat er niet in vandaag. Mannen 50, een paar vrouwen buiten het café staan aan ronde houten tafels bier te drinken. Ja, heb jij het toch ook zelf gezien, of niet? Uh... Niet eens zoveel PSV-shirtjes, maar wel PSV-supporters. Nou, zet hem maar eens even uit op Radio 1. Radio 1, wij zeggen onze zoekhaar nooit op. Nee? Nee, nooit. Zeggen wij nooit op. Hè? Want wij zullen nooit versagen. <laughs> 100 jaar, PSV staat 100 jaar. Wij zullen volgend jaar We zijn klaar. En waarom wordt het volgend jaar wel een goed seizoen dan? Dat weet je. wel. Het wordt volgend ja, jaar u... geen goed seizoen. Jouw, hè? PSV gaat nee. nieuwe weg in. We gaan de Jeugd een kans geven, zo we misschien uh, we wel. We kampioen volgend jaar ook niet. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Als we met plezier, hey, plezier blijven houden. Ja, wij, wij kunnen gewoon een potje bier drinken. Gewoon en, uh, kan ik even hier langskomen, jongen? <laughs> hey. nou, Wat gezelligheid. Ik was er vorig jaar ook. Ik hey, was er vorig jaar maar, ook bij. toen was er wel feest. Nou kijk, in beeld, advocaat en van Bommel. Uh, er zijn al twee mannen die gewoon het wel hebben willen maken dit jaar. Alleen, eh, misschien had het gelukt. Maar volgend jaar moet ik denk wel de weg van de jeugd in. Eh, zonder Van Bommel. Ik hoop met Van Bommel. Samen met Philippe eh, Cocu. Die eh, hopelijk wel de nieuwe hoofdtrainer wordt. Die de, de jeugd kans gaat geven. Maar met, met alleen jeugd kun je niks eh, bereiken. Er zullen toch wel enkele routines moeten zijn. Dus Van Bommel, ik hoop dat Van Bommel blijft. Ik denk wil ik zeggen dat die Massa brands op moet flikkeren. Want? Dat is een wanbeleid. En wat is dan het wanbeleid? Het ging... Wat had je, je van die verdediging? Er ja. is geen verdediging. Hij komt alleen maar middenveld als een aanval. als opflikkeren met die goal. Je zat op een stoel en hij kwam in beeld. Nou, dat is, die zijn ongeveer hetzelfde als nu. Maar je had het ook over de verdedigers. Uh, die, uh... We hebben geen verdedigers. Er zijn geen verdedigers. Er moet een grote schoonmaak komen. Mark van Bommel in beeld. Huilen. Nou, is ik zelf gekeerd. Moet hij dan nog wel blijven? Ja. En blijft het verder rustig? Ja. de huldiging zou om 12 uur zijn, maar <laughs> ik denk niet dat die klopt. <laughs> ah ja. Ik denk niet dat de huldiging klopt. Het nee, tweede pack is ook mooi, of niet? Uh... Ah, nee, dat is, het is gewoon vijf jaar kut. Nee, ik vind het niet kut. Uh. Tweede, tweede pack wordt steeds beter, hè. derde, tweede. Nee, Eindhoven moet kampioen worden, maar zijn verwend. Nou, zouden we maar vanzelf spot daar bij PSV. Een tweede plek is ook een plek. Joris van der Kerkhof was dat vanuit Eindhoven. We gaan gauw door naar um, die wandeling. Die lange wandeling van vannacht. Een nachtelijke sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag. Tegen de Mijnenvelden in Zuid-Soedan. Myno Remmers, jij staat nu zeven kilometer voor de Vieners. Heb je al uitvallers gespot? Ja, er zijn al wel mensen met doorgeprikte blaren naar een station gebracht. En die daar de eerste trein hebben moeten afwachten. Uh, maar deze twee dames zien er nog monter en fris uit met een fietslampje wat knippert op de borst. En natuurlijk die plakkende poncho, want het heeft geregend. Gaat het nog, dames? Nee. Nee? Zo moe? Ja, Ja, nee. Echt uh, 40 kilometer, is echt lang hoor. Ik had het echt zwaar onderschat. Ja, maar jongens, het gaat voor het goede doel. Dan is dit niet de spirit hoor. Nee, dat is ook zo. We gaan er wel echt voor. Ja, helemaal het einddoel halen. Ja, het het humanity echt... House in Den Haag. Dat is de eindstreep. Ja, ja maar ik geef wel eerlijk toe dat het zwaar is. Buurvrouw ook? Ja. In English. Oh, in English. Oh, tired or? Yeah, I'm tired, but I'm, I'm fine. Yeah. I'm fine. Nou, zo ziet het er ook uit. En het, je moet een beetje navigeren op hier en daar op een lantaarnpaal is dan weer een pijl geplakt, zodat je weet waar je heen moet. Ja, er lopen muzikanten meeschrijvers, politici, sporters. Ik zag ook wat leden van uh, Defensie. En wie er ook meeloopt is Mauro. En ik sprak hem net hier eventjes op de stempelpost. Nou, de eerste 20 twint kilometer uh, ja, ging wel. Het was een beetje wennen. En daarna dan, uh, ja, dan uh, kun je het gewoon uh, doen. En uh, ik voel wel pijntjes, maar ja, ik kan in principe niet stoppen. Ik moet echt constant blijven doorlopen. En uh, ja, ik vind dat het best wel goed gaat. Dus, uh, ja, ja. Voel je je nou ook een beetje een boegbeeld van deze loop? Nee, dat niet. Nee, ik voel me eigenlijk gewoon net als iedereen die hier aan meedoet. En, uh, ja, die uh, de finish wil halen. Ja. Ja. <laughs> Verder, ja, niet meer of minder in principe. Nee. Maar wel voor het goede doel natuurlijk, want het is wel de eerste keer. Ja. ja. Want het is voor de vierde keer dat ze het organiseren nu natuurlijk. Ja, ja. en uh, ja, je doet het uiteindelijk wel gewoon voor de mensen in Zuid-Zerdan. Dus uh, dat is eigenlijk de motivatie om gewoon de eindstreep te halen. Ja. Aan de andere kant, uh, ja, als zijnde Mauro, uh, dat wekt misschien ook een beetje aandacht. Wij staan er nu ook weer met z'n allen. En het gaat natuurlijk ook om die aandacht en om de centjes die binnen moeten komen. Ja. Wie, wie sponsoren? Um, nou, daar hebben mij heel veel mensen gesponsord. Uh, uh, iets van uh, 2100 uh, sponsor, uh, geld, dus, ja. dus dat tikt aan? Ja, ja, ja. dus het heeft, de publiciteit heeft wel geholpen, laat het zo zeggen. En, uh, ja, daar ben ik natuurlijk wel uh, dankbaar dat de mensen mij toch hebben gesponsord. Ja. En wordt er pas uitgekeerd als de finish ook wordt gehaald? Of is het gegarandeerd binnen? Uh, nou, het is wel uh, binnen. Dus, uh, ja, en ik ga het sowieso halen. Dus uh, ja daar kan ik mensen wel uh, vertellen. Nou, je ziet er ook heel sportief uit. de goede schoenen aan, trainingsbroek aan, een warme sweater. Dat is wel nodig, want veel regen onderweg, hè, het laatste ja. stukje. ja. Dus, uh, maar ja, het heeft anderhalf uur regend ongeveer. En, uh, maar ja, daar houd je verder niet, niks tegen, dus het gaat gewoon door. Nee, ik zie dat ondertussen de twee types van defensie ook binnenkomen, met bepakking. Maar ja, goed, die zijn het ook gewend, hè? Die zie ja. je bij de vierdaags ook een ja. beetje. Ja. <laughs> nou ja, uh, nog succes. Zeven uh, uh, kilometer richting Den Haag nog, hè? Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dag. Met komt in de naam. En wat muzikaal vermaak ook om het vol te kunnen houden daar richting Den Haag. De nachtelijke sponsorloop van de nacht van de vluchteling. Tien minuten voor half acht is het door naar Spanje. Een grote staking in het onderwijs gisteren daar. In verschillende steden lagen de scholen en universiteiten plat. Correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, de studenten of de leraren, wie, wie zijn er gisteren gebleven? Nou, het was volgens zeggen hier een historische protestdag euh, als het gaat om het onderwijs, een staking in het onderwijs. Volgens de vakbonden en de organisatoren zouden er 70% van het onderwijspersoneel hebben meegedaan. Het ministerie zei dat het om veel minder ging natuurlijk. Maar dit was niet alleen een staking van het personeel zelf. Dit was een staking van het hele onderwijssysteem, van de kleuterschool tot de universiteiten. Euh, docenten deden mee, leerlingen deden mee, euh, studenten, ouders, van alle kanten werd meegedaan. Maar niet alleen, uh, uh, niet alle docenten durfden mee te doen, want um, de docenten werden de afgelopen tijd al flink gekort op hun salaris. 15% moesten ze inleveren en als ze staken dan krijgen ze 100 euro, uh, een soort van boete eigenlijk. Dus mm. niet iedereen durft meer mee te doen. Nee, nee, niet als je al gekort bent natuurlijk. En dat heeft alles te maken nee. met de bezuinigingen, neem ik aan? Ja, er is een nieuwe wet in de maak. Die wordt vandaag ook besproken in het congres hier. Die heet letterlijk de wet der verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. En die moet er vooral voor zorgen dat er minder schooluitval komt. Want dat is een groot probleem hier in Spanje. Um, 15% ligt dat in, in Europa. En hier ligt dat op ruim 30%. En door de crisis is gebleken hoe vervelend dat is. Veel mensen komen slecht aan een baan. De klappen vallen vooral bij de mensen met een la lage opleiding. Pardon, ik kan er even niks aan noemen. <laughs> um, maar daarnaast zijn er ook andere punten. Het collegegeld gaat omhoog. Uh, ondertussen worden de beurzen verlaagd voor studenten. De klassen worden steeds groter. Dus heel veel mensen zeggen: ja, dit is gewoon weer een manier om te bezuinigen. Hmm, maar het gaat het puur om kwaliteit van het onderwijs? Of, of speelt er nog meer? Ja, er speelt ook wel meer. Want uh, bijvoorbeeld in Valencia en Barcelona gingen ook veel mensen de straat op. En dat was niet alleen maar om die bezuinigingen in het onderwijs. Daar uh, speelt namelijk een heel ander ding, een hete hangijzer daar. Dat is het taalonderwijs. Uh, er wordt nu vooral les gegeven in het Catalaans bijvoorbeeld... of in het Valenciaans. Um, daar hebben ze natuurlijk hun eigen taal. En dat mag straks niet meer. De voertaal moet worden Spaans. De regering is daar heel duidelijk over... Maar ja, dan stoot je de Catalanen, die natuurlijk een eigen taal hebben, enorm tegen het zerebeen. Die proberen zoveel mogelijk onafhankelijk te worden van Spanje. Um, en ja, de Catalanen worden nu daar eigenlijk, uh, daar wordt nu van gezegd, dat mag niet meer. meer. En die zeggen ja, als die nieuwe wet daar komt, het kan ons eigenlijk niet schelen. Wij blijven gewoon lesgeven in het Catalaans. Maar dat zal dus wel in die zin verboden worden. Dus in Barcelona gingen mensen ook de straat om vanwege de bezuinigingen. Maar vooral dus vanwege die verandering als het gaat om het taalonderwijs. Oké. Okay. Jessica van Spengen vanuit Madrid, dank je wel. Mm. Babysitter Circus. Daar gaan we. Dit is het NOS Radio 1 Journaal.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 Everything's gonna be alright, hoorde u van uh, Babysitter's Circus. Het is vier minuten voor, half acht. We gaan naar een uh, bizar verhaal uit Australië. Want het land is van plan om 10.000 wilde paarden af te schieten. De dieren leven in de binnenlanden van Australië. En de outback wordt getroffen door grote droogte. Vandaar dat de overheid de dieren uit hun lijden wil verlossen. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, um, gaat het nou echt puur om het lot van die dieren? Nou ja, dat wordt op dit moment wel gezegd. Maar de reden om die paarden te doden is in feite om het inheemse leven te beschermen. En dat klinkt misschien een beetje vreemd... maar in de outback van Australië vormen die paarden... Een enorm probleem, niet alleen de paarden, maar ook ezels en dromedarissen, dat zijn dieren die er ooit zijn achtergelaten, die zich staande hebben kunnen houden in dat ruige gebied. Maar omdat ze natuurlijk geen natuurlijke tegenstanders hebben, zijn ze inmiddels uitgegroeid tot een heuze plaag. En die dieren vertrappen de grond en omdat het nu zo droog is, drinken ze alle drinkplaatsen leeg en is er helemaal geen water meer en ook niet voor de inheemse diersoorten. Hmm, hoe gaan ze dat doen trouwens? Het doodschieten van zoveel ja. paarden? Ja, ze willen die uh, paarden afschieten. Ze hebben in het verleden ook uh, dromedarissen afgeschoten. Uh, maar het gebied waar die dieren leven is enorm. Echt heel erg groot. Uh, ongeveer de provincie Noord-Brabant, uh, denk ik, voor het gebied waar het nu om gaat. Uh, vandaar dat ze jagers in helikopters zetten. En uh, de dieren worden afgeschoten vanuit een helikopter. Uh, daarna blijven ze gewoon liggen om te verteren. De dieren worden niet opgehaald of begraven. Uh, simpelweg omdat het gebied te ruig is en te uitgestrekt. Hm. Marianne Thieme zou hier Kamervragen over stellen. Als het in Nederland zou gebeuren, is er zoiets gaande in Australië? Nou ja, er is natuurlijk bezwaar tegen dit soort uh, plannen. Uh, dat is waarschijnlijk trouwens ook de reden waarom de Land Council... die uh, het besluit neemt over deze jachtfoto's heeft laten verspreiden vandaag... van de dode paarden die bij uitgedroogde uh, drinkplaatsen liggen. Uh, en het eerste verzet is ook officieel inmiddels aangetekend. Want een uh, paardenorganisatie vindt dat die dieren historische waarde hebben. De dieren die uh, stammen namelijk al van de allereerste paarden... die uh, naar Australië toe kwamen. Dat was met de First Fleet. Uh, en uh, ja, vandaar dat zij willen dat die dieren beschermd worden. En ze hebben een uh, protest aangetekend en zullen een rechtszaak gaan voeren. Goed. Robert Sportier vanuit Australië. Dank je wel. En uh, zo dadelijk, na het uh, journaal... Tom van het Hek uiteraard over de bekerfinale van gisteravond. Hij ja, had het goed voorspeld. Moest ik ineens de uitvaart gaan regelen? Ja, ik had geen idee hoe, maar ik wilde wel veel zelf doen. Met het uitvaartdraaiboek van Monuta... ziet u precies wat u wanneer kunt regelen. Vandaag de te maken...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 De politie heeft nieuwe beelden gekregen van de auto van de vader van de twee vermiste jongens uit Zeist. Daarmee wordt gereconstrueerd wanneer die jongens nog in de auto zaten. De politie vroeg particulieren en bedrijven met een camera om te kijken of ze de auto maandagnacht tussen Renen en Leersum hadden gefilmd. Vrijwilligers hebben gisteravond nog vergeefs gezocht naar de jongens in de omgeving van Doorn, want daar werd de vader dinsdagochtend dood gevonden. Het dodental in de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh is de duizend gepasseerd. Er zijn tot nu toe 1021 lichamen geborgen. Twee weken nadat de fabriek instortte zijn reddingswerkers nog altijd met groot materieel op zoek naar lichamen in het puin. De doden die worden geborgen zijn vaak onherkenbaar verminkt en in staat van ontbinding.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 In Huizen is gisteren bij een voetbaltoernooi een 15-jarige speler van SC Buitenboys in zijn gezicht geschopt. De 14-jarige speler die hem schopte zit vast op het politiebureau en wordt vandaag voorgeleid aan de kinderrechter. Buitenboys kwam eind vorig jaar in het nieuws toen grensrechter Richard Nieuwenhuizen van de club op het veld werd doodgeschopt. En de omstreden groepering die Blauwdrukken heeft ontwikkeld voor onderdelen van een 3D-vuurwapen... heeft de bestanden op last van de Amerikaanse regering van zijn website gehaald. Volgens de Amerikaanse regering is de distributie van de blauwdrukken... mogelijk in strijd met de richtlijnen voor internationale wapenhandel. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vandaag en in het weekend is het wisselvallig weer in Nederland. Vandaag hebben we te maken met een storing die van west naar oost trekt. Die zorgt voor veel bewolking en van tijd tot tijd regen en motregen. Vanuit het westen breekt achter de storing de zon vanochtend alweer door. En vanmiddag schijnt op meer plaatsen af en toe de zon. Maar kan dan ook nog een enkel buitje vallen. Het wordt zo'n 14 graden in het noordwesten en 17 graden in het zuidoosten. Dan waait de stevige zuidwestenwind, die is vanmiddag windkracht 4 tot 6, met de meeste wind uiteraard aan zee. Ook morgen hebben we te maken met een zuidwestenwind met windkracht 4 tot 6. Daarbij vallen er stevige buien. Die buien trekken van zuidwest naar noordoost en kunnen een enkele keer zelfs samengaan met onweer. Dat is dan vooral middags. Temperaturen zijn morgen een graadje lager dan vandaag, zo'n 13 tot 15 naar 16 graden. Zondag gaat de temperatuur verder naar beneden. Dan trekt er een regengebied over de noordelijke provincies. In het zuiden is het grotendeels droog met slechts een enkel buitje. In het noorden in het regengebied wordt het slechts 11 à 12 graden. Het zuiden haalt nog 14 graden. En op zondag waait de wind stevig. Dan uit het westen tot zuidwesten. Verkeersinformatie, veel bakker. Heb je files? Ja, nou wel één. Hm. Uh, na een ongelukje op de A27 vanuit Gorkum naar Breda... tussen Knoop het Hoijpolder en Oosterhout, een file van twee kilometer. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Goedemorgen, het is vier minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben nu zo dadelijk hoort over Iran. Het land maakt zich op voor presidentsverkiezingen. En de vraag is of er hervormingsgezinde kandidaten zijn. Maar eerst natuurlijk naar het voetbal van gisteravond. De een stond eh, voor het eerst met een prijs in zijn handen... en de ander greep, naar eerder het missen van de landstitel, opnieuw mis. De KVB-bekerfinale verliep voor AZ-trainer Gert-Jan een stuk beter dan voor PSV-coach Dick Advocaat. Daar AZ won in Rotterdam met 2-1. Overtuigend. Verslaggever Rachne Niemeijer met het verhaal van de twee trainers. Daar staat hij dan, dik advocaat, in de catacombe van de Kuip. Nog net een tikkie kleiner dan normaal. Beteuterd bijna, maar misschien ook wel ergens opgelucht. Een loodzwaar jaar in Eindhoven zit erop. Advocaat zag zijn verdedigers tegen AZ opnieuw opzichtig falen. Voor de zoveelste keer dit seizoen. Nou ja, je geeft het in de, 15 minuten, de eerste vijftien minuten iets weg. En uh, dat is wel eens meer gebeurd. Maar meestal is het gebeurd als wij voorkwamen en dat ze dan in de laatste minuut gelijk maakten. Wat maakt het uit? Advocaat heeft het wel gezien. Hij had niet de goede spelers achterin. Ze begrepen zijn aanwijzingen op de training niet. En bijna wekelijks ging het dus defensief mis. Ja, een doelpunt maken, dat vinden ze spelers leuk. Het mannetje zijn. Ze willen allemaal de scoren. Ja, dan, uh, dan geven we te veel ruimte weg. En uh, dan, houd, dan houdt die tegenstander de dreiging Niet dat de PSV'ers er niet voor gingen, haast de advocaat zich te zeggen. Zijn ploeg stond, ook al is dat wel het minste natuurlijk, iedere morgen gretig op het veld. Ik bedoel, het is dus niet te motiveren voor de training, want uh, dat deden ze. Maar andere dingen klopten niet. En, uh... En dat weten ze intern ook. En daar moeten ze proberen iets aan te doen. Nee, verhouding, nee. nee. Ik denk dat het iets andere dingen zijn. Dat, uh, dat, dat hebben we besproken intern. Dat, dat, dat weet men. En uh, hopelijk kan men daar iets aan doen. Je weet dat er een aantal spelers weggaan. Vermoed ik. Dus daar, daar komt geld voor vrij. Dus uh, nou, ik denk jongens, uh, dat jongens, dat Koku, Faber en, en Van der Beeren wel weten wat ze willen. Dat weten u en ik ook. Betere verdedigers... En bij PSV gaan dus mensen weg. Bij AZ zal dat niet anders zijn. In ieder geval lijkt het vertrek van spelmaker Adam Maher wel vast te staan. Gisteren was hij opnieuw doorslaggevend met het openingsdoelpunt in de bekerfinale. AZ-trainer gert van Beek kneept zijn handen dicht. Want hij veroverde zijn eerste prijs als trainer. Een bijzonder moment toch? Nou, ik ben zelf ook uh, nu uh, AZ-supporter. Niet tijdens de wedstrijd, maar bij de trainer van AZ. Maar nu uh, ben ik net zo blij, denk ik, als. Uh... De meeste verknochten assessieporter. Sommigen waren nog niet eens geboren toen ze de beker wonnen. En we nu hebben we na 30 jaar weer een keer veroverd. En ja, dat geeft natuurlijk een heel, heel prettig gevoel. Een, een mooie afsluiting van een hele mooie dag. Er was ook een beetje geluk bij. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat we verdiend uh, die beker mee naar huis nemen. Natuurlijk hebben we ook mogelijkheden weggegeven. Zelfs kansen weggegeven. Maar dan gooit iemand het er toch weer voor. En uh, met kunst en vliegwerk bleven we tussen twee heen. En ja, dan denk ik toch dat je terecht op een, op een, op een, op een bekerwinst kunt terugkijken. Die, die alleszins acceptabel is. Het seizoen van PSV was onder de maat. En dus vertrekt Dick Advocaat via de achterdeur uit Eindhoven. De vraag is waar hij komend jaar werkt. In ieder geval niet, niet de PSV. De uitleg van de schalkslagende advocaat volgt even later. In nog een jaar vechten tegen de bierkaai, want dat is het... bij PSV had advocaat echt geen trek. Nee, maar ik had van mezelf in december al besloten om uh, niet door te gaan. Ik vond, ik vond iedere dag plus uh, uh, te rijden vond ik vrij pittig, eerlijkheidshalve. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat een club niet meer voor jou is weggelegd? Nee, dat, dat denk ik zelf niet. Maar nogmaals, ik heb als eens meer wat gezegd en dan ver veranderde ik ook weer. Maar zoals ik me nu voel, uh, denk ik dat dat voorbij is, ja. Dus dat wordt een land eigenlijk. Maar als dat nou geen land wordt, want dan kun je dan, ook zomaar uh, niks doen. Dan ga ik vissen. Mm -hmm. Nee, hè? Nee, ik kan niet vissen. maar Nee, maar ik kom mijn tijd wel door. Dat is geen maar, maar je lacht wel. Nee, ja, maar moet ik anders. Nou, Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat, dat, dat klinkt hier gelaten. Dat is toch helemaal niet goed voor een trainer die net verloren heeft? Nee, maar zoals hij zei, daar zat heel veel in. Ik had in december al besloten om er mee op te houden. Uh, op de een of andere manier heeft hij het ook voortdurend, ook gisteren weer legt hij het buiten zichzelf. Hè. Natuurlijk werd er niet goed verdedigd, natuurlijk het zo. Maar hij is gewoon eindverantwoordelijk voor ja. dat elftal. En het is hem het hele jaar niet gelukt om daar enige structuur en verbetering in te brengen. Op geen enkele wijze. En het past eigenlijk niet iemand die zo'n grote trainerscarrière heeft om op zo'n manier ook een beetje de, de club en de spelers waar hij weg gaat te schofferen. Want mm. ik vind dat hij dat echt een beetje doet. En het is ook net het verschil, we zeiden het al gisterochtend in, in mentale kracht, in voorbereiding hoe je naar zo'n wedstrijd toe gaat en het is hem nogmaals een heel jaar lang niet gelukt het was uh, ja, zeg maar hoofdstuk 35 uit hetzelfde boek met dezelfde spelers en dezelfde afloop en hetzelfde verhaal na afloop, kortom, ja, zo verrassend was het eigenlijk ook allemaal niet, uiteindelijk was degene die echt wilde winnen, die won uiteindelijk ook en dat is goed voor de sport en heel goed voor AZ hoor, want dat moeten we ook gewoon een beetje het compliment geven, ze hebben Ajax uitgeschakeld ze hebben van PSV gewonnen we gunnen ze die beker van harte. Ja. Zeg, het is luisteraars opgevallen dat jij vlak voor je vertrek naar BNR opeens met goede voorspellingen komt. Want ja, je had het dat goed is he? zo voortschrijdend inzicht, heet dat geloof ik, hè. dat je zo af en toe. Maar deze vond ik, ja, dat klinkt graag, want ik werd gistermiddag nog door een aantal mensen op aangesproken van, nou, je durft zeg met dat AZ, <laughs> maar het was, zoals vaak is het het gevoel, en dat laat je ook heel vaak in de steek, maar dit keer, uh, wat er we net na afloop allemaal hoorden, dat hoorde je eigenlijk vooraf ook al. Mm. En het is maar zelden dat een club zich dan zo kan oprichten in zo'n, ja, mentaal slechte staat, want dat zag je ook aan Strootman, en je zag, het ook aan Van Bommel. Och, afdood, bij Van Bommel ja. Dat... Ja, ik snap hem wel. Ik moet Van Bommel overigens wel sieren dat hij dan in ieder geval wel iedereen te woord staat, er voor iedereen is, want dat is ook niet altijd even makkelijk. Hij neemt die taak altijd op zich, maar ook aan hem zag je dat hij ja, wat dat betreft helemaal op is in zijn hoofd. Ja, en... en daar even over Tom, want Van Bommel hoorde ik zeggen vanochtend bij ons dat, um, over zijn toekomst van bij PSV uh, werd hem gevraagd, um, dan moet er wel gebouwd gaan worden. Ja. Nou, ja dat het voorspelt het... weinig goed als je dat nu zegt. Ja, of uh, er komt een soort revolutie bij PSV, waarin hij nog een belangrijke rol in de herstelwerkzaamheden gaat spelen, of het is natuurlijk klaar. En de vraag is natuurlijk of de mensen die die revolutie vorm moeten geven, ja, dat zijn dezelfde mensen die gebouwd hebben aan wat er nu staat. Dus dat is altijd lastig of die revolutie zo ver gaat dat er echt koppen gaan rollen in, in, in de directie van PSV. Dat is de grote vraag. Maar dat er heel, heel veel moet veranderen, want niet alleen de tweede plaats, niet alleen de verloren bekerfinale, maar zeg maar de imagoschade die PSV zichzelf dit seizoen heeft toegebracht. Ook in zijn directe omgeving naar sponsoren en hun supporters toe. Die is eigenlijk heel groot. Dat is misschien wel groter die schade dan een keer een jaar niks winnen. Want dat is altijd wel overkomelijk in de sport. Maar ze moeten echt, echt wat gaan doen. Ja, en ook Van Bommel dat nog wil en kan. Eh, ja, dat zal moeten blijken in de komende, in de komende dagen of weken. Goed. Nou, We gaan het er vast nog vaak over hebben. Tom van het Hek, dank je wel weer. Yo. Zo raadelijk veel woede bij de herdenking van het ongeluk met een groot schip in de haven van Genua. Het NOS Radio en Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst de Iraanse presidentsverkiezingen. Morgen wordt definitief bekend wie er volgende maand mee willen doen aan die verkiezingen. Dan sluit namelijk de inschrijving van mogelijke kandidaten. Vier jaar geleden liepen de verkiezingen uit op de zogenaamde Groene Revolutie, weet u nog? Betogingen voor verandering van voornamelijk jongeren... werden door het regime keihard neergeslagen. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Het is de vraag dus, uh, Thomas, of er opvallende namen naar voren zijn gekomen. Namen die te maken hebben met hervormingen. Nee, tot nu toe absoluut niet. En dat, uh, dat tekent ook een beetje de sfeer. Het is, uh, de afgelopen vijf dagen hebben allerlei figuren zich aangemeld... Nou, dat is eigenlijk het verschil tussen puntbaard en rondbaard. Allemaal geestelijke of mensen die, uh, die, uh, die aanhangig zijn aan, aan de geestelijke. Mensen die dus absoluut staan voor geen enkele verandering. Nou, het is wel zo dat morgen de laatste dag is en dat er nog twee figuren zijn die een soort van game changers zouden kunnen zijn. Mensen die hier die, die toch een iets andere agenda hebben dan, uh, dan de heersende kliek. Maar ja, of die ook daadwerkelijk komen uh, en, en hun naam opschrijven, dat is nog maar de vraag. wat ze staan onder druk om dat niet te doen. Wat is er trouwens over van de optimistische sfeer van vier jaar geleden... voor de verkiezingen toen? Nou, van het optimisme is echt helemaal niks meer over. Het enige wat eigenlijk nog overblijft, is woede. Je moet het zo zien. Die mensen zijn natuurlijk uh, de, de, in de eerste zes maanden na die verkiezingen de straat op gegaan. Uh, Vroegen om veranderingen, zijn vervolgens ook de straat weer afgeslagen en uh, naar huis gegaan. En uh, vervolgens is het land veranderd. Dus echt een soort veiligheids sfeer neergedaald uh, over uh, de hoofdstad Teheran. Het internet werkt slecht, wordt gefilterd. Je kan niet zomaar uh, op een bepaalde websites gaan. Uh, mensen worden uh, uh, ja, soms opgepakt als ze de verkeerde dingen schrijven. En uh, er zijn zelfs uh, publieke executies in de parken geweest. Over het al is het, is, het, is het echt een grimmige vier jaar geweest. En, en als er iets over is gebleven van die, uh, van, die, uh, van die protesten van vier jaar geleden, dan is dat, dan is dat woede. Maar ook teleurstelling dat, uh, ja, dat men hier geen verandering uh, uh, ja, door kan drukken. Ja, maar ik hoor ook uh, dat er mogelijk ook veel angst is uh, bij mensen. Uh, is het denkbaar dat uiteindelijk toch die woede omslaat... in zoiets als een nieuwe groene revolutie? Nou ja, kijk, er is natuurlijk absoluut een voedingsbode, omdat de onvrede heel erg groot is. Absoluut nog groter dan vier jaar geleden. Maar ja, daarvoor is wel een soort van vonk nodig. Daarvoor moet wel iets gebeuren. Er moet wel een leiderschap zijn. En als, als de Iraanse leiders van de Islamitische Republiek in iets heel succesvol zijn geweest, dan is dat wel het monddoodmaken maken van de oppositie. Bekende oppositieleden zijn, zijn opgepakt. De leiders van die groene revolutie, meneer Mousavi en Karoubi, die zitten onder huisarrest. En ja, mensen ze durven inderdaad niet veel te doen. Er is weinig animo om iets te doen. Mensen denken eerder, nou, ik red mijn eigen hachje wel. En eh, we zien wel wat er later gebeurt. Het is depressie al. Goed. Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, dank je wel voor nu. Praat later trouwens nog door in deze uitzending over Iran en de presidentsverkiezingen. Dat doe ik met Peiman Jafari. Hij is politicoloog van Iraanse afkomst. Hoe is het met die ene file, John Bakker? Die staat er nog steeds op a 27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout 2 kilometer. een auto met aanhanger geschaard stelt allemaal niet al te gek veel voor. Er zijn op dit moment nog even twee rijstroken dicht. OMD met uh, Enola Gay. Hm? Uit de naam van de Amerikaanse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945 de eerste atoombom op Hiroshima afwierp. Het is twaalf minuten voor acht. Hier luistert naar het NOS Radio 1 journaal in Genua. Herdachten gisteren duizenden mensen de doden die daar woensdag vielen bij een ongeluk in de haven. Boze havenarbeiders pakten de microfoon af van de organisatoren. Ze zijn woedend dat de haven niet is gesloten zolang nog naar vermisten wordt gezocht. Consumenten Rob Soutberg zet het tumult rond dat ongeluk even op een rij. Een ferry, een tanker, een plezierjacht. De haven van Genua draait weer. Net alsof daar niet dinsdagavond een controle toren werd geramd door een containerschip. Zeven mensen kwamen om het leven en twee liggen nog ergens in het water. De havenwerkers zijn woedend. De gemeente wil dat we weer gewoon aan het werk gaan, maar hoe kunnen we dat doen als onze collega's daar nog ergens zijn? De doden drijven nog in het water, vertelt een havenarbeider die zich aansloot bij een staking. Nog altijd is er verbijstering in Genua. Op een geluidsopname gemaakt op het moment van het ongeluk rent het personeel weg van de controletoren in de haven. De 55 meter hoge mast valt om nadat een 240 meter lang Italiaans schip de constructie aanvaart. Een gebouw wordt door de toren geraakt en brokken beton kletteren in de haven. Steun was er onmiddellijk van de nieuwe premier Letta... die de gewonden en nabestaanden van overleden havenwerkers bezocht. Maar tussen het protest en de steunbetuigingen zijn nog veel vragen over... hoe kon het dat dat containerschip, de Nero zo'n ongelukkige manoeuvre maakte dat het die toren ramde... Op een heldere avond notabene, met goed zicht, was de besturing geblokkeerd. Waar zat de kapitein op het moment van aanvaring? Het zijn vragen die meteen de ramp vorig jaar met het cruiseschip Costa Concordia... bij het eilandje Giglio omhoog halen. Ook daar leek het onmogelijk dat zo'n schip juist daarin eens in nood kwam. De tragedie die gebeurde toch. Net als dinsdagavond, maar toen in Genua. Bij Een bijdrage van Rob Soutberg over die uh, aanvaring... het grote ongeluk bij Genua. En even terug naar de nachtelijke sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag. Georganiseerd door Vluchtelingenwerk. Ze halen ermee geld op uh, om mijnen te ruimen in zuid soedan Mayno Remmers loopt mee op de route. Tussenpunt 4 is ook een plek waar je niet alleen koffie kunt krijgen... bij deze sponsorloop, maar je kunt ook even naar de Plastic Dixie... voor de nodige boodschap, want om nou in de berm te gaan zitten... tussen Den Haag en Rotterdam, hè? Ja, dat is ook niet ideaal, nee. nee dan beter even doorlopen, hier is het ook nog een stuk gezelliger. Bij de scoutinggroep, de Gordon Groep. Klopt, Gordon Groep in Rijswijk. Jullie hebben de, de hele nacht door de deur open gehad. Er zijn er veel uitvallers geweest? Zijn er mensen geweest die halverwege hebben gezegd... het gaat niet meer? Voor zover wij weten hier nog niet... maar er is wel net iemand die graag naar de, de EHBO-post... die ook hier ging uh, naartoe wilde. Ja, toch maar wat blaren, we... geen geoefende lopers hier en daar. Nee, dat, dat merk je aan hoe mensen binnenkomen. Maar De meesten zijn gewoon nog redelijk fit en monter... en uh, lopen enthousiast door. Oh, kijk, er moet weer geknipt worden. Alsjeblieft. Ja, joepie, <laughs> we zijn er bijna. Ja, is het te doen? Het is te doen, ja. Waarom moest u meedoen? Ja, hij heeft daar echt een beter verhaal over. Ja, hij heeft... nee. En ik moest van haar. Nee. Hij Rijst een beetje naar elkaar, maar... Uh... Uh, ik vond het een uh, ontzettend absurde onderneming. Dus dat leek me heel erg leuk om aan mee te doen. En daarnaast vond ik het een heel goed doel. Uh, dus dat steun ik graag. Zuid-Soedan. Ja, wat weten we ervan? Nou, ik wel wat. Uh, als uh, diplomaat heb ik veel uh, gediend in dat soort landen. Irak, Libanon, Afghanistan... En uh, als je de gruwel van landmijnen van dichtbij hebt gezien, dan... Uh... En dat hebt u, beroepshalve? Ja, en uh, dan uh, is dit een heel goed doel om voor te lopen. Want die dingen liggen daar bezaaid, die zijn nog steeds actief... en als je erop trapt, dan overleef je het niet of je hele been ligt eraf. Ja, zeker. En uh, het is helaas uh, ongelooflijk goedkoop om zo'n ding te leggen. Het hoeft soms maar 5 euro te kosten. Oh, maar, zijn ze zo goedkoop, die landmijnen, ja? Maar het kost dus heel veel geld en heel veel tijd vooral ook uh, om dat op te ruimen... Ja. En uh, ja, daar ook dus geld voor waar, waar bent u diplomaat van geweest dan? Of? Nou, ik ben diplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ah. En ik ben altijd ja, geplaatst in dat soort landen. Ja. Uh, Libanon, Irak, Afghanistan, Congo. En ook Sudan of dat nou net toevallig? Ja, in, in Oeganda. Dus ja. op de grens ja. daar. Ja, ook daar ja, het was. is daar nou heel lang een conflict geweest. En daarom dus vandaag meelopen. Het, het gaat wel allemaal? Ja hoor. Ja. Ja, Beetje natte sportschoenen inmiddels. Maar ja. ja, de regen. Als dat het ergste is... Uh, ik heb ook wel eens moeten trainen voor uh, landmijnen, uh, proberen te, te ontdekken en, en wat je dan kan doen, heel weinig dus. Uh, dat is echt veel erger dan dit. Dus, uh... ja. Maar daar is het geld ook voor. Hè? Er is al iets meer dan anderhalve ton binnen uh, bij deze sponsloop. Kan nog iets oplopen. Nou ja, de laatste zeven kilometer. Hè? Ja, gaan we redden, denk ik. Dat is goed. Okay. Absoluut. Eventjes de handen warm aan een kop koffie. Misschien een appeltje voor onderweg. Of inderdaad even naar de dictie die achter het uh, gebouwtje van de scouting staat... om kleine of grote boodschap te doen. En dan op naar de eindstreep in Den Haag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Katrien Straatman is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De zoektocht naar Ruben en Julian domineert de voorpagina's van de Ochtendkranten. Op de foto's is te zien hoe politieagenten in het bos en het water... bij Elslo zoeken naar de vermiste broertjes. Een tante van de jongens zegt in het AD... dat de familie graag zelf een grote zoekactie op touw zou zetten. We hebben geen idee waar we moeten zoeken. Ja, dat heeft de politie ook, vermoed ik. Uh, we willen het politieonderzoek ook niet dwars zitten, dus uh, de tante. CNN heeft gesproken met een dochter van een man... die wordt aangeklaagd voor het ontvoeren van drie vrouwen in Cleveland. And I'm, just, I'm disgusted, I'm horrified. Ik walge van ik ben geschokkeerd zegt de vrouw. Nu ze weet wat haar vader heeft gedaan vallen er dingen op hun plaats. Ze snapt nu waarom zijn huis altijd op slot zat en waarom hij verdween als ze bij haar oma aten. Hoe he kept his house locked down so tight certain areas and if we'd be out at my grandma's having dinner, he would disappear for a couple, you en know, for an hour or so and then come back and there would be no explanation where he went. Like it's everything's making sense now. It's all adding up. Surfer Dorian van Rijsselbergen reageert via Twitter op het nieuws... dat de Britse zeiler Andrew Simpson om het leven is gekomen. Verschrikkelijk. Hier is iedereen enorm geschokt. Heel droevig, twittert hij. Van Rijsselbergen is nu bij het Gardameer voor een toernooi. Oud-Olympisch kampioen Simpson zat op een katamaran die omsloeg. Je heeft erover kunnen horen vanochtend vroeg in het Radio 1 journaal. Een ander teamlid raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Er moet in Nederland een centrale instantie komen... voor zakelijke en juridische ondersteuning... van mensen van wie de partner overlijdt... maar van wie het lichaam niet is teruggevonden. Daarvoor pleit Karin van Gorkum. In 2009 ging haar man zwemmen tijdens een vakantie... maar hij kwam nooit meer terug. In trouw vertelt ze haar verhaal. Het blijkt dat er niets is geregeld voor mensen... die in zo'n situatie terechtkomen. De ingewikkelde en zeer tijdrovende procedures... waren voor haar een bureaucratische ramp. De Britse prins Harry is weer in Amerika. En nee, er zijn nog geen naaktfoto's <güls> van hem in een hotel in Las Vegas opgedoken. Flauw Hij probeert nu namelijk zijn imago een beetje op te poetsen. Ja, met huldes aan oorlogsveteranen en het bezoeken van een fototentoonstelling van de Halo Trust, een anti-landmijnfonds waarbij Harry's moeder prinses Diana betrokken was. Het is allemaal te zien bij Sky News. My mother, who believed passionately in this cause, would be so proud of my association with Halo and. In her special way, uh, she adopted it as her own. De website space.cweb.nl, een site voor ruimtevaartnieuws, meldt dat het koelsysteem van het internationale ruimtestation ISS ammonia lekt. De NASA onderzoekt op dit moment het probleem, maar lijkt het vooralsnog geen gevaar voor de bemanning of het ruimtestation te vormen. Het station gebruikt vloeibare ammoniak om de stroomvoorziening van de acht immense zonnepanelen te koelen. In 2007 was er al eens een klein lek gevonden. En sindsdien onderzoekt de NASA dit probleem. Vleesloze maandag. De gemeenteraad van Groningen wil dat graag in de kantines. Maar het komt er niet, meldt RTV Noord. Het plan voor de Vleesloze maandag werd tot twee keer toe al door de gemeenteraad op de agenda gezet. Maar zonder resultaat. Ja, want volgens het college zijn de kosten te hoog. Onder oh. andere omdat er nauwelijks Nederlandstalig voorlichtingsmateriaal is. Bovendien verwacht het Stadsbestuur dat zo'n campagne nauwelijks leidt tot een verandering in de vleesconsumptie van de Groningers. Er kan dus nog gewoon een gehaktbal worden gegeten op maandag of op woensdag. Of ja. woensdag. Ja, dat kan Zo ook. gehakt. gehakt ja, nou, ja. dat is een hele goeie. Dankjewel, Katrien. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur... komen we terug op die speciale drone-afdeling... bij de politie die minister Opstelt al aan het opzetten is. Deze week in Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. De beste theatervoorstellingen van dit seizoen op een rij. Dat moet je echt absoluut gaan zien. Juryvoorzitter Arthur Jappijn maakte de selectie bekend... van het Nederlands Theaterfestival. Krijgen we een mooie roffel erbij ja. of zal ik hem zelf uh, maken? Eh... Uh. Verder onder andere Ernst-Daniel Smit over La Traviata. En live muziek van Sarah Ferry. Op je morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Samen kom je tot een beter advies...